Het huis met de gekroonde karnton, een vervolgerspel van Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek geregisseerd door Jan C. Hubert. Derde deel, een verstopte schoorsteen. Hey, oh, nee. wacht eens even, Maart. Nee. Zitten hier op je hielen? Nee. Wat zijn het? Dieven? Moordenaars? Nee, nee, dat is niks. Ik laat nou los, eh. wacht. Ik, ik heb haast. Ik moet naar Maarten, een vriend van me. Zo laat nog? Ja. Oh, ik zie het al. Je bent het zuintje van koopman Plumacker. Ja. ja, toch geen trammeland, hoop ik. Nee, nee, nee. nee. Het komt allemaal best in orde. Nou. maar ik heb haast. Goeie wacht, hoor. Nou, die heb er dus ook in. Even, zullen loslopen. Die jonge luiven tegenwoordig hebben altijd haast. Waar moet het heen? Tien de klok! De klok tien. Tien de klok! Hier is het. Als het tuinpoortje nou maar open is. Ja, gelukkig. Bart, Maarten. Wat is er? Ik kom bij je. Even de kaars uitblazen. Is er wat met Cornelijn? Ja, ik zal John je weg vertellen. Je moet me helpen, kom mee. Natuurlijk, Bart. Wat is er gebeurd? Ik, ik, ik weet het niet. Maar ik geloof dat de meester hulp nodig heeft. Is hij thuis? Ik heb je toch verteld van, van die schuur in de tuin. Ja? Nou, daar is hij vanmiddag om twee uur in verdwenen. En hij is nog niet terug. Ja. Dat is niet gewoon. Er kwam vanavond iemand voor hem met wie hij had afgesproken. Hij vergeet nooit een afspraak. Hij kan toch ergens opgehouden zijn? Dat, dat, dat, dat weet ik wel, maar. Nou. Dan hoef je je toch niet zo ongerust te maken. Maarten, er moet iets gebeurd zijn. Ik heb een griezelig gevoel dat de meester niet ver weg is. Dat idee van die onraadse gang... ...laat me niet wat rust. Ja, ja. Een gang kan instorten. Je kunt ingesloten raken. Ja. We, we moeten in de schuur beginnen. Ja. Heb je iets om te graven als dat nodig is? Jawel, een, een schop, geloof ik. En ik heb een lantaarn. Mooi. Laten we rennen, joh. ja. Als we maar niet te laat zijn. Zo, hier is het zijpoortje. Hier is het tuinpoortje. Blijf jij hier staan, dan zal ik de lantaarn aansteken. Zeg, als hij nou intussen thuisgekomen is... Hij is niet thuis. Dan brandt er aan de voorkant altijd licht van deze tijd. Ja, hij doet het. Zo. Mooi. Laat jij maar voor. Hier heeft een kolenvuur gebrand. Ja, dat heb ik ook al geroken. Ik dacht dat het van een schoorsteen hier in de buurt was. Maar het, het lijkt wel of het uit de vloer komt. Zet die lantaarn eens neer. Ja. ja hoor, het komt uit de vloer. Kijk, kijk, hier is een kier. Die plavuizen zitten los, geloof ik. Maarten, heb je iets om die dingen mee op te richten? Ja, uh, hier, de schot. Dank je. Uh, het... Ja. ja, het gaat. Ja, ja. ja het gaat. Hé. Hey. Hé. Hey. Hou oh, te luik. Zie je dat? Ja. Die stenen zijn erop gemaakt om het te verbergen. Ja. Hou die tussen. Ja, dan kan ik mijn handen onbegrijpen. Ja? Ja. Zo. Ja. Ja. ja. Twee. Uh. Ja. ja. Daar gaat ie. Uh. Wat? Wat dan allemaal? <sweet> je wordt hier ergens onder de grond in kolenvuur gestoken. Je zal het zien. Baarten. Maarten. Maarten. We moeten vlucht zijn. Als het tenminste toch niet te laat is. Ligt me bij. Een, een ladder? Ik ga ladder naar beneden. En ik, ik, ik voel ja, ja. Er moet naar beneden een verbinding met de buitenlucht zijn. Nu waait het door. Dat, dat moet wel. Komt nou frisse lucht door. Ja. Geef op die lantaarn. Ik ga naar beneden. Wacht tot ik er ben. Dan zal ik jou bijlichten. Ja, goed. Kijk uit, joh. Je weet niet waar je terecht komt. Ik, ik ben er al. Dit is, dit is een rechterpunt. En ik kijk in een zijgang. Kom maar! De rooklucht is al aardig weggetrokken. Maar nu ruikt het hier een duf en vies. <coughs> Bart, zie je die gang? Wat, wat een zware stenen. <coughs> Dat is een oud gewelf. <coughs> Misschien heeft hier een klooster gestaan. Of een maar stil. Ja, misschien. Zeg, de gang gaat in de richting van het huis. Wacht eens, Bart? Kijk. Wat is er? Licht, joh. Helemaal aan het eind van de gang. Ja, ik zie het. Kom mee. Denk aan je hoofd. Je kunt hier niet recht lopen. We zitten hier wel in de onderwereld. Maar dat een erg vochtige... We zijn ook zo'n negen of tien voet onder de grond, denk ik. Je snapt niet wat iemand hier heeft te zoeken. Kijk, dat licht komt uit een poortje. Ja, wacht eens even. Maarten, als er nou eens niks aan de hand is. Als de meester daar nou bezig is met. Met, ja, met... met iets wat we niet mogen zien? Ja! Ach, onzin! We komen met de beste bedoelingen. Ja. Om, om te helpen. Als hij kwaad is, verhuist ik me weer naar Antwerpen of naar Stockholm met zijn geheimen. Stil eens. Wat is dat? Als je me nou. Het is een kikker. Een kikker? Een pad? Kik, kik. Daar zit ja. hij. Oh, wat een monster. Zo'n kanje heb ik nog nooit gezien. Hoe is die nou hier verzeild geraakt? Het draait, joh. Ik, ik schrok me dood. Ja, ik ook. Zeg, ik weet ik, ik dat die kikker nog uit de tijd van Fleurus de Vijfde is. Hij heeft zich laten inmetselen om veilig te zijn voor de ooievaars. Hey, ja, zeur nou niet, joh. Kom op. Verder, kom. Opschieten. Ja, ja, koest maar. Het lijkt wel een waakhond. Nee, een, een, een kwakhond. Nou, op met die flauwe grapjes. Nou, nou waar wachten we nou op? Stil, ik hoor wat. Ja? Ik ook? Kom mee, Maarten, vlug! Alle mensen. Een, een werkplaats. De werkplaats van een grootmaker. Van een alchemist, lijkt het wel. Kijk eens, rotorten, kolven, ketels, een vuur. Maar ik zie niemand. Is is er iemand? Uh, uh. Daar, in die donkere hoek, bij dat deurtje. De meester. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Hij is bezweekt. Uh, uh, uh. Maak zijn kraag los. Hij moet, hij moet bedweld zijn door de damp van het vuur. Ja, toen wij het luik open deden, is het gaan tochten. Dat heeft hem weer frisse lucht bezorgd. Misschien heeft het hem gered. Water, waar? Eh, de, hier, in deze bak. Ja, ja, dat is toch water. Een beker, waar? Daar. Ja, hebben. Maak ze slapen, nat. Hij komt bij zijn ogen gaan open. Meester. Meester Kornelijn. Ja, ja, ja. Hij kijkt. Ik ben het meester. Bart. En Maarten ten Burg is hier ook meester. Mijn vriend Maarten. We moeten hem zo gauw mogelijk naar boven brengen, Bart. Dat zal niet meevallen. We moeten hem dragen. Wacht eens. Wat is dit voor een deurtje? Er is een trapje achter. Kijk waar het heen gaat. Hier, hier, neemt de altaar mee. Ja. Hier is een andere kelder. Hoe ziet het er daaruit? Blauwe tegels aan de muren, rode plafonds op de vloer. En er staan een paar vaten. Dit is de gewone kelder van het huis van de meester... Dan ligt dit gewelf daaronder. Van de kelder kunnen we gemakkelijk in huis komen. Kom mee, we zullen hem weer naar boven dragen. Ja. Meester, meester Cornelijn, kunt u weer wat drinken? Mm. Ja, ja, doe maar. Mm. Ja, ja, hij drinkt weer. Mm. Nu hebben we het gewonnen. Mm. O, o, hoe, hoe, hoe ik hier? U was beneden aan het werk. Wie is er in het gewelf geweest? Wij, meester, Maarten en ik. Wij hebben u daar in dat gewelf gevonden. U was in zwijm gevallen. Ik denk door giftige damp uit de haard... Ik hoop dat u er niet boos om bent. Jongens, zonder u was ik nooit levend bovengekomen. De, de schouw moet verstopt zijn. Maar, maar hoe wist ge dat ik beneden was? Ja, ziet u meester, ik, u moet er geen kwaad van denken. Maar ik had u alles in die zien gaan. En vanmiddag was het weer zo. Maar u kwam niet terug... Ik heb Maarten gehaald om te helpen en toen zijn we gaan kijken. In de schuur kwam damp uit de grond. Zijn er nog anderen dan u waarde die hier nu iets van weten? Hebt er over gepraat? Nee, meester, met niemand. Vertel het me gerust, als het zo is. Hoe zouden we er met iemand over kunnen praten? We weten toch niet wat dit allemaal te betekenen heeft? Golly, golly zult het weten. wacht. Wacht. Geeft me dat kussen eens. Dan, dan kan ik recht zitten. Als het Zo. Uh, uh, uh, uh. so. Zo. Uh. Sure. Jongens. Jongens, de vrees dat iemand... achter mijn geheim zou komen... heeft mij nu bijna... het leven gekost. Denk niet... dat ik tot de zotten behoor... die nog steeds denken... dat zij van ijzer of zink... of lood goud kunnen maken. Nee, nee, dat... Dat is het niet. Maar wat betekenen dan al die instrumenten? Al die geheimzinnige kolven en, en flessen? Dat, dat zal ik u vertellen, jongen. Zie, al kunnen we dan geen goud maken... ...de stoffen bergen geheimen in zich... ...die de mensen langzaamaan zullen ontsluieren en ontdekken. Ach, ik, ik ben geen eksenmeester of tovenaar. Het is alles heel natuurlijk en schoon. Ik... Ik ben schilder. En als ik wil toveren, moet ik dat doen met kleuren. Ik wil kleuren maken, zoals de natuur die heeft. Ik wil kleuren maken die gemengd zijn met zonlicht. Warm en stralend. Ik zou de regenboog uit de hemel willen halen... om de kleuren ervan op mijn palet te krijgen. Ik wil schilderen met verven, zoals alleen ik die kan maken. Ja, maar meester... U had om te voorkomen dat iemand iets te weten zou komen van u doen en laten toch beter alleen kunnen blijven. Jawel, jawel, maar ik wou u helpen, Bart. Mij helpen? Ja, ja. Toen ik hoorde dat hij eigenlijk gare schilder wilde worden, besloot ik u een kans te geven. Ik ken uw vader heel goed en ik mag hem garen. Hij had mij al gezegd dat ge koopman moest worden. En ik meende dat ik hem wel tot andere gedachten kon brengen. En dat lukte mij ook. Maar het was niet helemaal alleen om u dat ik dat deed. Het was ook voor mezelf. Ik, ik help u toch nergens mee? Ja, ja, zeker. Want als gij niet bij mij in oors was gekomen, Bart... Jawel, dan zou ik nu misschien dood zijn geweest. En door mijn eigen schuld. Omdat ik mijn geheim wilde bewaren. En dat was fout. Maar u kon toch niet weten dat die schoorsteen... Jawel, jawel. Dat had ik moeten nagaan. Maar ja, ook groeit de volwassen mensen, hè? die beter moesten weten. Maken soms fouten. Ach ja. Maar alles is toch nog goed afgelopen. En uw geheim, als u het wilt bewaren... Nee, nee, mijn jonge vrienden. Ik zal u er alles van vertellen, maar niet nu. Niet nu. Morgen. Ik ik ben mug. Het is ook niet alleen... Een kwestie van vertellen. Ik, ik moet Olly veel laten zien. Uh, uh, laten we afspreken... Uh, laten we afspreken dat Maarten morgen hier terugkomt. Uh, te negen uur. En dan... Dan zal ik alles vertellen. Nu ben ik... Nu ben ik... Ik, ik wil slopen. Laat me maar alleen, Bart. Maarten. Hartelijk dank. Jongens, hè? Dit was het derde deel van het huis met de gekroonde karrenton. Geschreven naar zijn gelijknamige boek door Jelte Kuipers. Bart Pluimakker wordt gespeeld door Dick van Zandt. Maarten Terborg door Alex Vaassen junior. En meester Cornelijn door Rien van Oppen. De nachtwacht was Tony Folletta. De regie had Jan C. Hubert.